you <laughs> Oh, we gaan nu weer even. Oh shit, wacht. Eens. Uh. Even omschakelen. Shit. Oh, oh, oh, oh. Dat is een moeilijk moment. omschakeling. Ja, met al die platen. Anders zijn we niet compleet. Zo is dat. Ja, ik denk het wel. Uh, Waarom waar, waar moet jij op die selfie dan? Met, uh... Ik ben uh, zijn grote zus. Oh, grote, ik... grote zus. En een grote fan. Nou, volgens ja, mij is jullie niet zo veel. Uh... We hebben nog een, een groot broertje ook. Ook nog een klein broertje. <laughs> ja. ja, maar die is twee meter. <laughs> oh. Ja, het kleine broertje is twee meter. Nou, maar die is er niet. <laughs> nee, die is er nee, niet. Nee, ik heb nog geen boom van twee meter gezien. Nee, nee, Heb nee, gezien? Nee. Nee, nee. nee, nou, ja, die komt door. niet elke keer. Met bent op de nee. radio, Mie? Ja we zijn live op de radio, dat oh, had ik even goed. Nou, radio Patapoen natuurlijk. Ja. Uh, Patapoen, Patapoe. Patapoe. Radio Patapoe, zeg het maar. Radio Patapoe. Dankjewel. Dan ben ik verzamelen. Mensen die jingle radio van patapoe maken. Geen jingle ja. met jingle. Ja, ja, ja, ja. ja echt uh, duizend keer. Uh. Radio patapoe. Oké. Okay. Jij moet ook nog een keer. Radio Patapoe! Yeah. Live op Radio Patapoe! Kijk, we nou, hebben Radio Patapoe. Hey, maar uh, dat ging wel lekker, denk ik, of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, ja toch? Dat ja. Vond ik vond het wel uh, lekker, uh, lekker, lekker, lekker. Oké, er kwam in ieder geval geluid uit. Dus, het uh, <laughs> ja, ja, Gewoon vriend. lekker gestoord, allemaal, joh. Ja, het uh, gaat, gaat er prima in bij de Patapoe-luisteraar. Oké, okay, dat is mooi. Ja, <laughs> dus, uh, dat denk ik dan. Maar, uh, ik, weet niet, dankjewel. ik, ik ja. weet niet wie er naar mij gaat optreden. Nee, weet ik wel. Ik denk hij misschien. Ik ga, ik ga wel even een beetje... Ah ja, ik heb een vraag, ik even even uh, op onderzoek uit. We zitten hier bij de, de... poetry afdeling van de Noise and Poetry. Oh, ja, me geestelijk aan het voorbereiden. We daar even ah, in, uh, nee, we kunnen even niet storen, dat begrijp ik. Dan gaan we even door naar nee, uh, iemand anders ja, we zijn live op Radio Potterpool. Oké. Okay. Gaat dat met die muziek? Moet uh, met de muziek? Nee, dat, dat gaat helemaal niet met die muziek. Nee, ik dus kom met die muziek. Nou, dat is wel lekker zo, zo uh, op ah, de achtergrond. Uh, ja, je bent goed voor samen hoor. Nou, dus, Hé, uh, <laughs> hey, maar uh, jij ziet eruit alsof je ook gaat optreden. Ja, klopt. Uh, wat ga jij? Wat ga jij doen? Ik doe uh, gitaar. Ik ben Tom en ik speel mijn Moon. Ja, nou ja, zo. <laughs> Sorry, dat doen we wel. Kuffertjes doen we. Kuffertjes, ja? Oh, ja. Kuffertjes. Die kuffertjes. Uh, maar doe je met iemand wat zijn nou? Uh, met Sunny Moon. Uh, we hebben nog een saxofonist, een zangeres, uh, Hans. Een ceremoniemeester doet mij vandaag. Een orkest. Een Oh, kijk eens. Uh, en de zangeres speelt ook jukkelillen. Dus je, uh, Een enorm orkest. En hoe heet dat orkest dan? Sunny die... Moon. Sunny Moon. Sunny Moon. Ja. Die zitten wat later in het programma. Ja, 6 uur, ja, zes uur. Zes uur. Na, zes na de, zes uur. de Noise and Poetry. Yes, ja, yes. Oh, dan ja. heb je wel een paar grote schoenen te vullen, maar volgens mij lukt het wel. Hoeveel mensen heb ja. je dan? Is we zitten nu met z'n uh, uh, vijf. een hand zit erbij. Ja, met oh. vijf, man. Oh, klonk al. Veel meer. Spelen. En normaal hebben we twee uh, Jembe-spelers. maar Die zijn oh, ja. nu even, uh, die zijn even afwezig. Ja, dus uh, ja. zijn met, uh, ergens anders aan het... Uh, ja, ze zijn jam ergens anders aan het krommelen. Ja. Dus uh, die oh, doen we hey, een oh, keer oh, mee. dat oh, ja. nou, vind ik persoonlijk niet zo erg. Want ik, uh, ik ben niet zo jam, jam, jam nee? Ja, nou, we hebben hier al uh, twee keer eerder gespeeld eigenlijk. Oh ja, wat een Ja, Dat was echt. Wat de poel was ik toch een keer eerder bij op de Noise, uh, noise uh, aflevering, ja. de Noise aflevering. Ja. ...dat helemaal georganiseerd wordt. Het helemaal lekker uh, kutherdy. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik vond dit ook leuk, experimentele ja. Ja, DJ. dj. Ja, het was echt leuk. Ja, hartstikke, wikko uh, me, ja, ook ik wel Ja, het ja, ja. ja, nee, nee. belooft wel een uh, hele aardige er, uh, middag te worden. Ja, misschien ja. moeten we nog even de luisteraar oproepen om hierheen te komen. Yes. Lieve luisteraar! Kom deze kant op. Kom deze kant op. Het is hier uh, gezellig. Schiestraat 170, 172. Uh, ja, je ja. ziet het gezellig. Hoek Vardingenland! <houding. telling> Over Schiestraat of Ja, Het ja. is helemaal niet zo moeilijk. Follow the music. Precies. Joh. Het is vijf minuten van het volle park. Dus uh, kom op. Sleur ja. jezelf ja, uit dat, dat kutpark. We het, nog kan, dus Van, de, de, ja. het bestaat niet meer heel lang geloof ik. Nee, nee, dus nee. Volgend is ja. jaar moeten ze zien Het is wel duidelijk waarom, hè? want uh, het is verder helemaal volgebouwd. Ja. Green Tribe must go on. He? Yes. Eigenlijk. Show must go on. Ja, het is dat wel, wel spannend. Ja. Kan, uh, er gaat weer iets gebeuren. Over de locatie weer, dat we weer, ja. weer verder kunnen. Er weer pakken. iets gebeuren. Dat ja. mooi toch? Ja. Zou wel tof zijn. Nieuwe, nieuwe locatie. Uh, ja, een paar nieuwe zielen vast wel weer. Nieuw begin. Uh, duurzaam. Rising from, from the ashes to as to a phoenix. The, the green drive. Toch? Ja, ja, ja, ja. Ja, zeg. Hé, maar... Uh, ja, ik heb er verstand van hoor. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> uh, maar uh, wat uh, je zegt, die spelen allemaal koffertjes zo het spelen? All the, all the... Nou ja, we doen wat van Jody Cash. Uh, oh. in, uh, ook wat van Grease, wij hebben bekende welke welke jolly kissle uh, ring, ring of fire natuurlijk hè ja, geweldig. Ah, ja, dat is geweldig en maar uh, dat is wel uh, ja dan moet je wel voor goede huis gaan wil je een, een beetje maken natuurlijk abba nee de ook. oh ja welke, welke uh, dancing queen ja die oh, ja. hebben we eruit gegooid want we kijken ze mensen toch wel hele zure gezichten oh, en, oh, ja? ja dat dingen we nou okay. ja dat komt door die musical uh, ja, precies. Dus nou, ja, nou Binnenkort, uh, binnenkort... gaat echt. <laughs> <laughs> ja, maar binnenkort kan je ook geen Joy Division meer doen, want er komt een musical. Joy Division, de oh. musical. oké. Okay. Ja, de Arbeidsmusic. Uh, elke dag uh, offeren ze dan de hoofdpersoon op. Die moet zich ophangen. Ja, ja. Oh, nee. oh. Zeg maar helemaal niks. Maar, uh... oh. Oh, nou ja Voor de wat jongere luisteraar dan, uh, even kort, het verhaal van uh, Jordan Vision. Was, uh, nogal, uh, dat was nogal doemerig. Het de eerste echte doem uh, in de jaren 80. Ja, een beetje 70, punk, 70. punk was dat, toch? Of niet? Doem, oh, doem. oké. Oh, okay. Echt. Uh, uh, uh, maar het was zo doem dat die uh, zanger die heeft zich toen opgehangen uh, Ja, ja. Hij uh, ook uit En toen de was periode. het, daarna was het New Order. Ken je ook niet? komt meer uit de puntbeweging. Ja, oké, dit was meer een leven. Ja, punt, daar zit. we alles over vragen. Ja, maar ik weet niet wat ik moet vragen over punkje. ik heb er helemaal geen verstand van in Nou, ik sprak met Diana Ozon, die ken je dan ook wel denken of niet? Helemaal een beetje punky. Nee, punky. neiging. Nou dat je exploited in dat soort bands. Oh ja, ja, ja, ja, 80 ja dat ging je nog uh, behoorlijk wat keer van nou maar er wordt nu ook weer gekraakt hè? Ja, er wordt ook wel veel ontruimd, maar er wordt ook wel veel gekraakt ja uh, Jan van Galen ja, die zijn dan net ja, ja. weer uh, ontruimd natuurlijk maar uh, ja uh, dus zijn er zat hoor Er was er nou weer wat in die Jordaan was er ook weer eentje zacht ofzo. zo kraakt. Dus, uh, dat was uh, echt uh, recent toch dus, uh. ja, ja nou ja het is het is en we uh, hebben die rust te pakken hè Heet. Ja, op de Fossiersstraat. Ja, ja, er zit zo'n rust die heeft daar een pandje en dat is uh, lekker gekraakt. Oh, ja. En die rechter die zegt van nou, uh, je ja, ja, mag er toch niet aan zitten met je pootjes, dus uh, laat die kraken. maar dus zitten. Er... Ja, dat is mooi. Ja, ja dat is perfect. Ja, dat is ik. Dan moet je met dit soort... Uh, ja, maar die is Die gast is uh, oprichter van de Jandex. Dat is de boedel van, uh, van die Russen uh, van de staat zeg maar daar is hij uh, oprichter van die man dus die moet gewoon uh... ja ja ja. Oh, ja goed dus dat is fijn hè? dat hij uh, wordt en wat ja. uh, weet, weet je wat er verder nog komt eigenlijk vanmiddag want ik, ik ben de draad een beetje kwijt uh, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd uh, het, uh, de raad uh, voor de rebels heb ik zien staan ja, de, uh, voor de rebels ja die uh, zijn de closing uh, het enige wat ik uh, herkende. Uh oké. Okay. Uh, nou, uh, Shilko is ook wel leuk hoor. Ah, ja, oh. uh, nee. Ik probeer het programma weer op telefoon ja. te krijgen. Ja. Okay. Even oké. Uh, even scrollen. Even scrollen. Oh, kijk, hier ja. ja. Even, uh, kijk, zo meteen uh, Rain Tree. Kun je lezen? Rain en... Denalyze. Analyze, ja. Yeah, generalize. Generalize. Well, dus, uh, ja yes, ja ja hier noem? oh ja en wat uh, poetry nou voice poetry dat wordt echt uh, lachen. en dan uh, komen jullie hè sunny moon Sunnie moon en dan de de rebels nog allemaal vuur oh je fire show ja te gek ja, fire, fire suwanee suwanee dj van de click club dus helemaal gek nog. ja echt zo'n vuurshow hè ja zeker is zo mooi te zien dus waar het weer bescheimmerig wordt ja nou half negen, Het is al wat donker weer tegenwoordig. Ah, ja. Het is goed over met die uh, mooie zomeravonden. Maar uh, wie zijn nou, uh, wie ging er nou optreden? Oh, uh, Sangares Kom komt er Rain Raintree oh, ja. en Denalize. Wie zou dat zijn, Raintree en Denalize? Daar ja, vind ik het ook wel leuk om uh, misschien wat uh, te vertellen nog. Die uh, met, uh, met die mooie. Hoe heet jij? Kom. Tom, tom! Ja, dat hadden we wel afgedaan. Ik ben Hans en uh, Hi, ja, we zijn Hans. live Hans. op Radio Pater. Het is live, is live. Ja, we is allemaal live op Radio, okay. Radio Potter. Twist. Ja, nog steeds. live. En Ja, nog steeds. Ja, nog uh, steeds. Ja, so, nog steeds. Ja, om, uh, hier steeds. Kom ja, hier, luisteraar! Lekker weer. Ja, nog steeds. hier, nog het... Uh... <laughs> ja, ik ga even die zangeres van jou vangen ja ja heet ja, ja. ja. ja. Joel ja ja ja ja ja nou even Jael uh, pakken hallo uh, we are live op uh, Radio Patapoe. oh nee uh, god we zijn, we zijn live op Radio Patapoe, sorry ja, hij, hij, hij, hij, hij, <male> Zij, zijn uh, Amerikaanse. Ah, praat je Nederlands of? Uh... Ik praat Nederlands, ja, of Engels. Kijk, goed zo. Ja, en, zo. Uh... Ja, want onze luisteraar is uh, vandaag een Nederlander. Oké, oh, okay. oh wauw, verstandig, leuk. Ja, dus we zijn live op de radio en uh, jij komt uh, zingen, hè, geloof ik? Ja. ja. Je bent verraden door uh, Tom. Oké, je hebt altijd auto ja inderdaad. Dus yeah, yeah, we yeah. zitten samen in een band, Sunny yeah. Moon, en we gaan om zes uur yeah. spelen. Ja, yeah, maar het is een enorme band uh, begrijp ik, uh, met heel veel en muzikanten en zo. En, uh, Sorry? Met heel veel muzikanten en. Uh, met van van muzikanten? Heel, heel veel muzikanten. Ja? Yeah? Many musicians, right? How many are you? Oh, in de band, we um, zijn de vijfde. Vijf. Ja, uh, niet iedereen kunnen vandaag uh, komen helaas. Oh, oké. Okay, okay. uh, we hebben wel twee gasten vandaag, dus Ach, het wordt echt bijzonder. En wie zijn de gasten? Eentje uh... uh, is de uh, zoon van de, onze saxofonist. Oké. Okay. Ja. En de Wat tweede is, uh, is Hans van hier, van oh, de Green Tribe. Ah, ja, we gaan een nice, ja. duet samen doen. Een duet? Een duet, ja. Ah, ik wist niet helemaal niet dat Hans <laughs> kon zingen, joh. Hij kan heel mooi zingen en ook ja. een keer lelen spelen. Ja, hij ja, uh, ja, is heel Het wordt een Oh, dan ga je een duet doen. Yeah. Ja. dat is yeah. mooi. Leuk. Ja. Super. En uh, nou ja, uh, ik weet niet. Wat, wat, wat willen we verder nog weten van jou? Um, oh, wow, dat was. Dat, ik... dat ik een beetje verlegen ben. En, uh... Ja, hè? je bent een klein <laughs> beetje verlegen. <laughs> soms, soms. Maar vaak als ik al uh, op podium sta met mijn uh, ja, band. Podium-based word je al. Ja, als, als ik um, muzikanten om me heen heb die.. Ja. Uh, Waar ik mij ja, waar veilig mee voel ja. en dat heb ik zeker met mijn, met mijn band. Ja. Ze zijn ook heel goede vrienden. Ja. Zijn we heel uh, lang, uh, lang samen een band? Um, ja, uh, dit wordt onze tweede zomer samen. Tweede zomer? Ja, en, okay. um, onze eerste optreden ja. was hier in Green Tribe. Oh, serieus? Ja. Wauw. Ja, twee jaar geleden. Twee jaar geleden al. Ja, al. ja dus dat is een oh, bijzondere goed, feit. Ja. ja, wat leuk. Oh, ja, ja, en ja. nu mogen we weer uh, bij de laatste Green Tribe uh, optreden. Van dit jaar, ja. Ja, dus een ja. hele circle, uh, een cirkel. cirkel in een Ja. Nou, als je het goed vindt, dank je Ja, super. Ja, bedankt. Ja, ja succes. Dan meteen, dag dag. Uh, dag. Oké. Okay. Ja. Uh, dan gaan we nu verder zoeken naar, uh, god hoe heet het er nou toch ook alweer? Um, even kijken hoor, oh ja, Rain Tree and Denalyze, Rain Tree and Denalyze. Ah, eh, je bent van de organisatie. Ja, ja, ik organiseerde. Organiseerde. Organiseerde. Organiseert. Ja, ik ben Choco. En jij gaat ook nog heen maken. <laughs> ja, <yeah, laughs> ja, ja, Laten maar, uh, oh. voor, uh, ja, later met Pieter van uh, Poetry and Noise. Yes. Dat yeah. uh, wordt heel uh, leuk. Maar uh, wie, uh, jij weet ook wie, uh, Raintree is dan? Ja, yeah, Daniela en uh, uh, Raintree is een uh, guitar duo, uh, een singer-songwriter. Uh, oh my god. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> uh, so you have to find something else uh, to do on the radio. Uh, yeah, I guess, is it, yeah. Uh, <laughs> is it okay, you think, for Patapu? Or is yeah, it, uh, I guess it's fine. Just uh, yeah, Patapu also sometimes playing some... Uh, yeah, some uh, horror music. Yeah. I don't want to be guilty of this uh, bullshit. Uh, yeah, but well, we can warn the like. listener no, no, in front. No, no, We go for quality. Nah, but I. I'd okay. rather talk drunk than... Uh, wat dan je waar je je een background music. You can. Ja, yeah, yeah, yeah. true, ja, yeah, yeah. well. really well. Hallo. Weet je wat we gaan eten? Nee, oh kijk oh. uit hoor, we zijn. Pizza. Oh ja, ga je pizza eten. <laughs> Hoezo? Waar, waar komt die pizza vandaan Hier gaan we pizza eten. Ja. Hier. Dan gaan ze. Oh, die gaan ze hier maken zeker ofzo? Ja. Zo. En hier gaan we het eten ook. Ja, lekker man. Oh kijk de oven. Overbrandt al hè. Ja, maar de pizza is even nog niet in hè. Jouw telefoon. Ja, dan mag je niet aankomen, want anders stopt hij met knipperen en dan uh, doet hij het niet meer. Hij moet blijven knipperen zo. Lijkt ook een radio gaat maken. Dat nou, ben ik al aan het doen. Ja, we zijn al live op de radio. Oh. Ja. ja, radio uh, ja, we proberen een beetje uh, het leven te verslaan. We vonden niet mee, we hadden hele strijd om het leven te verslaan. Lang geleden dat ik laatst op de radio was, was Koekoeroe Radio. Koekoeroe? Ja, Wat was in dat? Leiden. Oh? Was dat jouw programma, Koekoeroe Nee, Nee, een vriendinnetje van mij. Maar zij ging altijd, altijd heel fanatiek skaten. Skaten? Het oh. is naar Leiden en haar ouders wonen in de Bouwbrugge. Baanbruggen? Nee, nee, Baanbrugge dat is bij Amsterdam. Ba ja. Bouwbrugge is vlakbij bij oh, de Rijn. Bouwbrugge, oh, ja. Dus zij was altijd heel van skaten. Dus oh, oké. Dan ging dus ze helemaal skaten van Bouwbrugge? Uh, nee, uh, Koekoeroe Radio was, was uh, oh. gekraakte radio in Leiden. In Leiden, maar... Leiden oké. Okay. In welke periode was dat dan ongeveer? Uh... Ja, toen leek je nog jong. Ja, dat kan nooit lang geleden <laughs> geweest zijn. <Ja, ik> <laughs> <van> echt <de raden, laughs> Ja echt? Maar eindje ja, 20 jaar geleden. Ah, kijk, nee, dat is beantwoord meteen mijn vraag. Geen kinderen nog? Nee, twee, dus 2000 Ongeveer. Jullie zijn van de nieuwe eeuw. Ja, ja. ja denk en uh, wat was dat voor programma dan met jouw met jou vriendin? Huh? Oké. Oh, nee. Uh, we gaan nu verder. Ja. Nee, ik vind het echt. Jij ja, vindt vind het... het een beetje eng. De camera he? vind ik al heel ongemakkelijk, maar ik vind het ja. ook heel ongemakkelijk. Ja? ja? Ja, maar we hebben toch. Niemand luistert. Ja. Dus, uh... ja. Ik kan alles zeggen. Ja. Toch luisteren, je luistert niet, hè, vandaag. Dus, uh... Dus, uh, straks komt er nog een andere band. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar. Uh... Pieter Leegwater was Ja, dit was Pieter Leegwater. En wat voor muziek is dat? Nou, het schijnt een beetje singer-songwriter zo te zijn. Ik weet nog niet of dat de goedkeuring van Patapoe kan wegdragen. Hoe heet die de radiozender? Patapoe. Patapoe. Ja. En dit is zomaar een klank of is het ook nog een soort... Nee, Patapoe was een hondje. Een hondje. Ja. Oké. Okay. Ja. En het uh, symbool is ook uh, een. Uh, oh, kijk hier deze. Oh shit. Kijk. Oh ja, ook het een is hondje. Pattyken. En die hoorde bij jou. Nee, bij de radio. Bij uh, de radio. Uh, net als dat ik ook bij de radio hoor een beetje. Het is gewoon een, een, een, een programma. Hmm. Kijk de wietplant die ruikt. Op niet, kan je niet kijken, maar als je het aanruikt, dan ruikt hij wel goed. Ja, dat er zit een zijn enorme enorme bomen staan hier. Ja. Ja, maar er zijn ook wel een paar master. Uh, kijk een daar. En ja. ik heb al boerenkool gezien. Ja. Maar die uien zijn nep, hè? Die zijn uh, die zijn geïmporteerd. Die groeien daar niet. Oh, nee, nee. <lacht> dat netje eromheen dat wordt. Ja. Ja. ja. dat verraadt ze. Hè? <lacht> Ja, oké, okay, nou ik. Uh... De, de bijen zijn onrustig vandaag, volgens mij. Oh ja, en ja. het ja, is natuurlijk raar weer nu voor ze, want ze moeten natuurlijk eigenlijk ook klaarmaken voor de winter, denk ik ofzo. Of, uh, ik heb geen idee eigenlijk. Volgens mij waren die kleine zo, uh... wespjes ook een beetje in de war. Oh ja. Heb je het geprobeerd om buiten te eten? Buiten te eten? Ja, maar. Oh! Maar ze zijn dus nog nee, van die kleine, ja. kleine, kleine, kleine wespjes die heel irritant oh, zijn. Heel zenuwachtig zijn ze. Oh, oh, oh. die willen er altijd je mond in. Nou ja, ze gingen in of ja, niet, maar... die wimpers in vliegen. Oh, we oh, hebben dat... niet zo heel veel op het dakterras gegeten, omdat het uh, ja. uh, laatst gingen we zwemmen in zee en toen, toen was het helemaal donker, dus zaten we wel oh, op het dakterras. Maar donker. omdat het heel, veel meer is gaan waaien, of ligt het aan mij? Dit jaar waait het wat meer. Ja, dat lijkt wel, ja. En ons dakterras ja, die staat altijd, een beetje in de wind. En dan, het is uh, ingewikkeld hoor om dan te denken van is het nou waaieriger dan... Ja, echt meer? wel. Want ik heb een heel fijn dakterras. Maar dan ga je ja. niet echt ontspannen zitten als het heel ja, hard waait. Ja, ja, en... ja. Nee, maar dat heb je natuurlijk altijd. zo. Want... Oh, wauw! Hé, hey. nou zeg. Wat doe je Moena? Oh, nee. je probeert mijn buik kleiner te maken. Dat is heel goed. Dat is veel te groot. Ja. Nou, dit loopt een beetje in de honderd. Oh, kijk. Hé, hey, je hebt een andere... Dit is niet eerlijk, want daar gaat de ene keer om. Oh ja, nee, dat mag je corrigeren. Ja. Want jij bent een ontzettend moeilijk uh, spel aan het doen nu. ja. Maar, oh, mag ik even zo die microfoon een beetje voor je houden? Want, oh, wauw. Oh, je bent... Hij oh. lijkt je af, je hè. Hij is echt heel goed in. Hij was echt... Uh... Ja. Ja, en ik ben ook heel goed in mensen afleiden, altijd, maar je hebt wel een beter balletje, want net had je die sinaasappel, ja die. Uh, ja, dat klopt, uh, die ging moeilijker, hè? ja die ging wel veel moeilijker, hoe hoog ben je nou gekomen, ik ben helemaal tot het einde gekomen, echt waar, helemaal tot het einde gekomen, ja, wauw, Oh ja lieve luisteraar, deze jongen die staat uh, echt als een held met twee touwtjes in zijn hoofd voor een stuk hout met allemaal gaten. En dan balanceert een bal op een houten gezichtje. En uh, die moet langs allemaal gaten gemanoeuvreerd worden. Ga je weer weg? Dat doe je echt wel heel goed, hè? He. En wow. dat laat, het, ja. Het ja, te ja. Ja, is eigenlijk de mooie Oh, jammer, ik zal hem de voetjes doen. Maar. De Ronald zit hier nee, op de Nee, dat weet ja, ik ja, ja, ja, ik klopt even, even aan, hè. Weet je wat er is? Ronald, heb je niet gezien? Nee. We gaan wel een leven, ze Vorige keer leven. Heel erg. Oh, je bent heel hoog nu Heb Je hebt de andere route gebroken. Je hebt de oh, andere je, oh, je hebt toch gewoon terug. Fuck man. En ik Ja! Jeze, nou oh, okay. deze jongen heeft echt uh, Noah, scoren. dat is een enorme prestatie. Je bent uh, de eerste vandaag die hem gewoon helemaal door het dak uh, laat gaan. Gefeliciteerd. Uh, ja, wel. Hoeveelste poging was het? Uh, hiervoor is het me ook al een paar keer gelukt. Uh, oh ja. Eigenlijk ben ik of weet ik niet meer. Maar uh, oh. nou, wel een stuk of tien keer misschien of zo. Vijf. Vijf keer. Vijf ja. ja, hartstikke goed. Hartstikke goed, dankjewel. Uh, kijk, oh ja, even bij de pizza. Hallo, uh, je bent uh, goed werk aan het doen. We zijn live op Radio Patapoe. Ik spreek speak Dutch. Ah, yes, sorry. we zijn live op Radio Patapoe. Uh, yeah. We zijn live op Radio Patapoe. Oké, okay, hi. <laughs> hi. Uh, you are uh, doing doet heel belangrijk werk. Yeah, thanks. <laughs> so, so yeah, I'm well, very explain what you were doing? So basically a few months ago we built the oven. Um, oh, okay. It's like the third oven I built. It's like the third oh, no, version no, no, no. of a project. Oh, really? We did we the first things? time in Australia a few years ago. Ah, okay. And uh, it's very nice. It's all recycled for, from an oil barrel. So. Ah, so yeah, yeah, made, yeah, yeah, yeah, So you can so, make two uh, yeah. two ovens out of yeah, one barrel. Yeah, exactly. So we made another one. It's just at the Akta building down the road. Ja, uh, oh, really? yes uh, and uh, the using the second version. And I ain't it for the first time today. So I'm just here 12. Ah, oké. Okay, okay, like okay, uh, is, Because, uh, yeah, is the Pizza Master today? Because ja, dus Pizza Master. Tonjo is de pizza maker. ja, maar Mario's systeem is uh, kwijt hè? Ja, yeah. helaas. Helaas. Dat ja. is wel... En dat Ik niet zo goed in dat spelletje. dat is wel een aderlating voor het uh, pizza speelde denk ik vind ik ook hij, ja, hij was met dat spelletje die keer bezig ja. hij is overgestapt ja. hij gewoon een overloper ja, hij moest altijd van de, hij was een beetje ja. moe geworden hij ja. moest altijd van die springen van een ene, ene blokje springen. weet je wel. en dan ja. moest hij weer naar een ander scherm springen ja. weet je ja. Ja. Nog spelen en dan heb je gewoon geen tijd om pizza's nee. te bakken nee. Nee. dat is zo, zo is lastig pizza's maar bakken. jij hebt wel tijd om pizza's ja. te bakken ja. Ja, ik maak tijd ja kijk oh je bent een van die magiërs die ik tijd denk, maakt ja ik maak tijd we ja, oh. kunnen natuurlijk niet zonder eten. Ja. En, uh... ja, ik krijg tijd altijd gratis. Ja, ik ook. Het kost ook geen dus, uh, geld. Uh, nee, nee, we staan hier <laughs> en uh, blijf maar komen. Zo is het. Het tikt verder en verder en ja. verder. Het ja. is echt bizar gewoon. Ja. Ik ga even ja. deze zak opensnijden om de oh, pizza Ik ga een oude zak opensnijden. Ja, maar ik uh, moet Maar vertel eens, want ik hoe vaakste keer is dat dan nu eigenlijk al dat je met die pizza's uh, zo hier aan uh, de gang bent? Nou, Luca, hier onze oud-Italiaan. Ah, Luca. Luca. Yes. Ja. Wij hebben bij de Apta al uh, uh, diverse pizza's gemaakt. Maar je weet dat er ook een film naar je vernoemd is, hè? Uh, nu. nu. Ja, nu. nu. Maar met, met een K. L dit is Luca. Oh, Luca with the sea. Ah. Yeah. Er ja, is, is altijd iets mis. Yeah. No, er is een movie weer Luca with the sea. Yes. Ah, okay. There is another movie. De cartoon. Maar nou, dit is wel echt een mooie film, hoor. Uh, Luca, Disney, daar wil ik wel yes. reclame voor yeah. maken Luca. Nee, Want, Luca don't... is van, uh... nee, yeah. iedereen mag, uh... oh reclameblok, Oh okay. doe er geen reclameblokken. Ja, we hebben een reclameblok, je mag nu reclame maken voor, uh, weet ik veel, voor de pizza. Ik uh, maak reclame voor pizza's, we hebben de beste pizza's in het dorp, Kijk, in de Green Tribe. De beste komt allen, komt allen, als u toch thuis zit te luisteren naar deze geweldige radio uitzending, Kom snel, want de ja. pizzas zijn beperkt. Ja. Nou, maar ze zijn ook nog niet daar. Ze moeten nog gebakken worden. De ja. oven staat lekker voor te warmen. Ja. En dan gaan we op een uurtje. Hoeveel, hoeveel graden wordt het nou in zo'n oven? Nou, het moet gewoon weer 300 graden zijn voor het lekkerste pizzaatje. 300. Ja, zo. We, we flink doorstoken dit. We stoken lekker door. We ja. hebben er al een, heel, een halve pellet in zitten. Zo. Kijk, en nou Steek gaat het beter, mest erin. Uh, ja, ik niet speel tegen Errol. Het is wel gevaarlijk is. voor mij hè, als je oude zakken begint open te snijden. Ja, ik ben ook een oude zak. <laughs> ik had je nog willen uitnodigen. Maar nee, ik, ik weet het, maar ik moest werken bij de KVA. Oh. Ik had, ik had je had mij iets gestuurd. Je moest werken. Ja, moest, ja. ik had toegezegd. Als ik iets toezeg, dan doe ik het. <laughs> ja, dat is natuurlijk een goede gewoonte. Ja. En, uh... oh nee. Ja, er komt nu uh, singer-songwriter schijnt, dus ik uh, ja, uh, probeer dankjewijs. maar snor een beetje te drukken. Oh, wegens te veel song en te veel songwriter. Ja, ja. Niet, ook niet helemaal, uh, helemaal pattenpoe-stijl natuurlijk, hè? Nee, nee, nee. Alhoewel, ja, zelfs dit schijnt dan weer te moeten kunnen ofzo, omdat we een stelletje idioten alles zijn. Alles kan, alles kan. Elke idioot die mag alles maar doen, hè, op ja. uh, pattenpoe. Het ja. is echt niet te geloven. onvoorstelbaar. En we doen het ook gewoon. Ja. Kijk, als we daar nou dag verstandig waren, we lieten het gewoon. Maar we doen het. Ja, dat is die fucking pizza's. Oh ja, ja, maar dat verschil, dat jij wel goed bent in pizza's maken. Ja, dat, uh, daar heb ik een kleine opleiding voor gehad <laughs> in Italië. Oh ja, ben je nee, nee, in, in uh, Italië in opleiding uh, geweest? Het, uh... Nou, ik had een hele goede vriend. Die had een uh, pizzeria restaurant. Uh, oh, welke streek was dat dan? Want in uh, uh, de buurt van uh, Reggio Emilia. In de, tegen de bergen, boven ja, Bologna. Zeggen dat het alleen maar oh, pak een beet. 40 kilometer boven Bologna. Modena. Dus dat is dan al tegen de ofzo? of zo? Ze tegen de Apennijnen aan. Apennijnen, oh ja. De bergen. Andere ja, De lange bergen, dat was in Italië. Ja, ja. Maar en wat voor. Want dat maakt wel heel veel uit voor jouw uh, onderwijs natuurlijk. Ja, als je niet het uh, ja, ja. Napels. Ja, Napels krijg je andere ja. opleidingen. Ja, en in het ja, noorden ook ja, weer. Ja, in ja. Brindisi uh, en zo, en dat is ook Ja. Die hebben, die hebben lange, in Monza heb je lange platte pizza's. Oh, oh je hebt die ook, zijn uh, een halve meter lang en die zijn maar zo, die hebben 20 centimeter breed. Maar heb je ook rondgereisd op zoek naar verschillende pizza varianten? Nee, maar, ik, of, uh... nee, maar ik, ik kom ze altijd tegen. Ja. Dus ik als ik, nee, ik het ook uh, Mijn favoriete Italiaanse gerecht is geen uh, pizza, maar is, uh, dat heet Crostini di Parmigiani. Crostini di Parmigiani? Ja. Hoe doe je dat? Zo, dat is echt dat is een, uh, een, een schaal gemaakt van uh, crusted parmigiano. Ja. En die, uh, nou, dat is je, je, je, de schaal waar jouw uh, oh, ja, jou pasta in zit. Ja, in de... Waar ook nog een keer diezelfde parmigiano Ja, overheen. in smelt. Ja, ja, ja. <hijnen> nou, is echt... Ik, echt ik, heen, ja, ja. ik weet het. Je ja. eet je bord erbij op, letterlijk. Ja, ja, ja. ja. En, het is echt geweldig. Ik weet dat ze dat in uh, Reggio, buiten Reggio, maken ze dat in de kaas zelf. Oh, in de kaas? hebben ze een halve kaas, yeah. dat zijn zulke grote joekels, weet je, zo groot autowiel. Die snijden ze in, de in, de, in het midden plat ja. Ja. in twee helften yeah. en dan in die helft maken ze je pasta. Dan oh, ja. dan ja, ja, gooien ze de warme pasta ja, ja, ja, ja, ja, ja. met een klein beetje ja, gooi water, ja, gooien ja, ze in de kaas en ja, ja. dat roeren ze. Dan smelt de kaas ja, ja. om je pasta heen. En, ja, en dan ze komen dan ook met zo'n hele kaas op je tafel. Ja, dat is super, dat is super. Ja, die hebben hele brede gangpaden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar niet crostini, dat is echt... Oh, okay. uh, van het, hoor. Dat is echt... Uh... Oh, dat heb ik nooit gehad. Heb ik nooit gehad. Hebben ja, ze in, uh, in Brugge, heb ik een adresje waar ze dat, uh... En ik ja. probeerde mijn eigen Italiaan dat ook... Uh, Te die, uh, laten doen? Uh, nee, die zegt, nee, het is een andere Zes, regio. Dat nou, doe ik niet. Nee, klopt. Ja, ja, ja, ja. daar is nog een steltje het. <laughs> dat dat, <laughs> dat hoort stel je door. voor, hè. Het uh, zijn een steltje, hoe noem je dat dan alweer? Van die fundamentalisten wat ja, dat, dat ja, betreft. Ja, ik had ooit een vriend die had ook een restaurant, een pizzeria restaurant. Zijn vrouw die maakte de pasta's. Ja. En dan wou je pasta carbonara ja. of uh, uh, spaghetti bolognese. En dan zei ze, nee ik wil graag pennen bolognese, dat doen we niet. Ja, dan ga je maar naar de volgende streek. Ga maar naar een andere, ja. Het is, uh, oh ja, het is streekalisme of? Strekalisme, ja. ja, ja. In Italië was natuurlijk altijd een federatie tot in 1871. Nee, maar ik heb Dat Ze hebben wel echt ver ja. doorgevoerd ja, ja, ja, hoor. Echt tot en met de mozzarella ja, en de kaarsjes ja. de, de en de, kaartjes, en de, pasta, en de ja, alles. Ja. alles ze hebben ja, allemaal eigen korpjes pasta ja, hebben ook. Maar gelukkig ook. hebben ze allemaal uh, eigen, eigen kaasjes, dus de beste ja, ja, een, eigen mozzarella. Oh ja nee, die Napolitaanse mozzarella ja. die moet hebben. Nee, je moet van een buffel met drie poten die opgegroeid is achter de berg van Carlo ja precies ja, genoeg zonneschijn en ja die moet dan drie uur ja. in de zon liggen en dan ja. moet je middag om twee uur gemasseerd worden. Ja. Nou ik heb wel eens uh, ik heb wel eens zo'n gemasseerde koek gegeten in Japan. Ja dat was maar ba ba ba bakyu. Man. Ja, ja. bakyu bak, bak, bakyu bakyu. Ja. Zo, maar dat was wel echt ja. een beleving hoor. Ja dat is ja, kankerduur. Ja. Echt kankerduur. hoor. Ja. Maar ik was er met mijn zoon, dus ik dacht één nee, ja, Eén ja, keer, een ja. keer ja. Uh, ja. zal het gebeuren. En dat is nogal een steak fan. Dus uh, ja. nou, die ging helemaal uh, niet ja, vrij ja. van de kruk af. Ik moet heel even uh, aan het werk. Even gaan tellen hoeveel pizzaballetjes we hebben. Oh. Om te, uh, jullie allemaal te bevoorraden. Ik, uh, ja, ik bewonder dat toch wel in jou. Dat je. Uh, uh, dat je zegt werk en dat je dan toch doet. Ja. Het is al de nou, tweede iemand, keer vandaag iemand dat moet ik je uh, betrapt. <laughs> iemand moet het, het doen. Je noemt het werk en je doet het gewoon. Ja, ja. Ja. Ik vind het echt heel knap. Lekker hè? Ja. Okay. Dus ik wens ze heel veel uh, succes. Ja, ja, kom succes. later ik vooral langs voor een heel ja. lekker pizza. Ja. ja, en voor het geluid van... Uh, Knapperend houtvuur. Knapperend houtvuur met een uh, pruttend pizzaatje. Stukjes. Ja. Knapperige pizza. Oh, kijk eens hè. Uh, Michiel is ja. er ook, ja hoor. Ga verder. Ik wacht wel van die. Julius, we zijn ja, er al. Hij jij die op patten ja, jawel. Ik kom weer met moeite, zeg maar. Ja, ja, ja. We maar, zitten verlegen om uh, stemmen. Ja, we zijn net uh, een beetje aan bomen over bomen. Bomen over bomen, ja. Er zijn al bomen hier hè. Er valt wat af te bomen. Ja, dat zijn goede dat. dingen voor de mensen. Ja. ja, we staan hier uh, met uh, Julius. Uh, of ja, je hebt je pet op. Ja, Jokum en Dubbelo, want ik ben geen psycho, zoals jullie weten. De <laughs> show uh, gaat zo ja. beginnen. Hij ah, ja. gaat even uh, MC'en. Dat is, uh, uh, ja, uh, is een dringend behoefte aan een MC, want uh, die radio van tegenwoordig is veel te saai. Hmm. Er gebeurt helemaal niks meer. Maar het paal je toch zelf wat je... Uh, jouw radio is toch niet saai dan? Nee, nou, ja, maar ik ben natuurlijk... Ik kan uh, zelf niks. Hmm. Ik ben volkomen afhankelijk van uh, figuren... Uh, iets willen ja. zeggen of zo. Weet je wel? Maar je bent toch wel een relatief beganalerd interview Nee, ik, nee, daar heb ik geen opleiding voor. Ik doe ook geen interviews. Ik praat met mensen. Ja, precies. Ja. Dat is toch een soort interview dan? Nee. Nee? Nee. Oh, dacht ik. Nee, interview dat is uh, dat doen uh, geuniformeerde, gediplomeerde journalisten. Maar je stelt wel een soort vragen. Nee, ik, nee? gewoon. <laughs> Okay. Ja, nou ja, ik ben gewoon geïnteresseerd, ik bedoel, uh, als ik normaal op straat loop, dan zeg ik ook wel eens van, hé, hey, ben je eigenlijk je gewoon met die mic daar. Nee. <laughs> oh, oh. nee, ik kan ook zonder mic, kan ik ook uh, praten. Ah. Maar Inmiddels neemt... hoor, ik heb het wel moeten leren, maar... Uh... Oké, okay. je hebt ook talking talkingstick zit hierbij, hoor. Okay. Ja, ja. <laughs> nou ja, dat houdt gewoon het prettigste vast. Hmm. Weet je wat, de rest is allemaal hard en, en recht... Dus dan is het heel fijn om er een uh, okay. rond stukje tussen te hebben. Dan heb je het gewoon lekker uh, in de hand zo. Het is geen hardheid voor z'n week kan beoordelen. Nee, dat is een, uh, ik denk dat het een wildgepaktje is. Ja. Het is een wildgepaktje. Ja. Ah, je bent van de Red Nose, society. zag uh toe. Gezellig. Alles leuk. We zitten gelukkig nog niet op een. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ik kan het niet raar, maar we willen het allemaal. Gezellig verzand, we gaan lekker handen haal. Feliciteer iedereen maar vandaag. Wij staan klaar, ademen graag. Het was duik gedaan. Extra vitaal, een beetje meer het leden, zijn we weggebaard. Samen staan we paraat en team drive. Allemal! Shit. Hahaha. Yeah. Ha, ha. Zonnetjes schijn. Yeah, Ik ben erbij. Wij zijn trommel. Ja. Geen drummer vandaag. Einde zon. Dan <laughs> nice. nice. Even met de zon tussendoor. Ja. Yeah. kom zo meteen weer terug. I'm oh. Dat is mijn officiële schuilnaam. Dat is eigenlijk Joker met dubbel O. Wat die er geen psycho? Pardon. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow Wees op deze gathering Van gelijkgestemde oren tem de energie We zijn één op deze case Hoe hang je vandaag? Sta je strak? Ik ben een spannend mannetje En ben niet langer bang van verdachte gedachten Dat ik alles mag, ja alles mag op deze dag Ik ben extra benieuwd hoe je afloop zal Geen gezeur in, kruissel, het is klaar, Koste geen haat tegen illuminatie Koste geen haat tegen illuminatie Koste geen haat tegen illuminatie De ja, eeuw is een oude De In the life of life with the solo. het uit een blikje is gekomen. Sardientjes. Is de wesp nou in mijn gitaar? I'm going insight. But yeah. I, I didn't love each other day But I didn't love each other day you, for Such different differences, <laughs> so different. Just letting them just to think of you. say between me and between love and love and me love and me love and me The ambulance, how how many times has it come by now? <laughs> So glad it's not raining today.